Dit is Mautscheurs met het NW Journaal. Heeft op de Oosterschelde de zoektocht gestaakt... naar de derde sportvisser die wordt vermist, omdat het donker is. Eerder vandaag spoelde een lijk aan... en één lichaam werd ontdekt in een omgeslagen boot. De drie gingen gisteren vissen... maar kwamen niet terug bij de bed-and-breakfast... waar ze een kamer hadden gehuurd. Hun auto met trailer staat nog aan de kant. De woningbrand en Weert waarbij een dode is gevallen... was veroorzaakt door kortsluiting in de ijskast. Dat meldt 1 Limburg... Het vuur ontstond vannacht rond drie uur. Bij de brand raakte een vrouw gewond. Ze overleed in het ziekenhuis. De bewoners van de andere appartementen in Weert zijn er door de politie uit hun huis gehaald en opgevangen in een ziekenhuis in de buurt. In de Eredivisie heeft NAC Breda op eigen veld met 3-1 gewonnen van Excelsior. Eerder vergroot de PSV de voorsprong op Ajax tot 10 punten. De club uit Eindhoven won thuis met 1-0 van Sparta. Hekkensluiter Roda versloeg in kerkraad op de valreep Heerenveen met 2-1. AZ won van VVV. In Venlo werd het 2-0. en Met deze uitslag staat AZ nu op plek 2, gevolgd door Ajax... dat gisteren 3-3 gelijk speelde tegen Twente.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 Het weer vanavond en vannacht, vooral in de kustprovincies kans op een bui. Het koelt af naar een graad of 4. Morgen valt er een enkele bui, maar er is ook af en toe zon. Het is vrij zacht met 6 tot lokaal 10 graden. Ook dinsdag en woensdag vrij zacht en overwegend droog. Dit was het de Verkeersupdate. zonbakker Verkeersupdate. van de ANWB. Er staan geen luistert naar ZFM Klassiek. Iedere zondagavond van 7 tot 9 uur. Samenstelling in presentatie Ruud Jansen. Ja, en dan zult u wel denken... God, wat heeft die Ruud toch ineens een hoge stem? Nou, uh, <laughs> dat klopt, dat klopt. Want uh, vandaag mag ik Ruud vervangen. En dat vind ik een hele eer. En zo heel af en toe mag ik het ook eens een keertje... Uh, Samenstellen en presenteren. En dat doe ik live vanuit de studio. En ik hoop dat ik voor u een mooie samenstelling van klassieke stukken heb gemaakt. En dat u er net zo van zult genieten. als dat ik gemaakt heb bij het. of, of ik uh, gedaan heb tijdens het maken van die playlist. Uh, ik heb weer van allerlei moois voor u meegenomen: mooie concerten, uh, mooie pianostukken. Um, ook toch wel wat uh, opera, want daar ligt toch ook wel een beetje mijn hartje. Maar ik wilde beginnen met een uh, stuk van Wolfgang Amadeus Mozart. En wel, even kijken, heb ik alles in de buurt? Ja, ik heb alles bij de hand. Uh, het Divertimento in F. Major, en dat is gespeeld door het uh, Salzburger... Heb ik dat allemaal goed bij me? Ja, het Salzburger Symfonisch Orkest. Um, nou moet u weten, ik was dat allemaal zo aan het luisteren... en er waren toch twee stukken, daar kon ik toch echt niet uit kiezen. En dat is zo vervelend. En toen dacht ik, nou ja, is het eigenlijk heel erg als ik voor alle twee kies? Want ja, per slotverrekening is het toch verschrikkelijk mooi om naar te luisteren. Dus u gaat horen, achtereenvolgens dus het Divertimento in F-majoor... En daarna het divertimento in B-flat major van Wolfgang Amadeus Mozart. Ik wens u veel luisterplezier de komende twee uur en nu even iets bijzonder voor Mozart. Tot zover dus de twee prachtige stukken van Mozart. Erg mooi. Uh, als volgt had ik gekozen... en uh, u luistert trouwens als u net heeft ingeschakeld... naar Zandvoort Klassiek. Altijd op de zondagavond uitgezonden van 7 tot 9 uur. Normaal gesproken uh, gemaakt en gepresenteerd door Ruud Jansen. Maar vandaag mag ik voor hem invallen. en Mijn naam is Dolly ten Pierik. We hebben net geluisterd naar twee mooie stukken divertimento van Mozart. En we gaan nu naar Ludwig van Beethoven. En um, een stuk dat uitgevoerd wordt door het Wiener Symfonisch Orkest. En we gaan luisteren naar Symfonie nummer drie in 1 E-flat Major. Prachtig stukje muziek. Heeft u ook zo lekker van genoten? Zo heerlijk zo in, in je stoel zitten of lekker op de bank liggen. Oogjes dicht en je dan helemaal laten meeslepen door die prachtige klanken. Van onze eigen Ludwig van Beethoven, zou ik maar zeggen. Dus dit was symfonie 3, nummer 3 in E flat major. Eroica. Goed, ik had het u al beloofd, hè? stukje opera. En uh, daar gaan we nu ook naar luisteren. Ik heb gekozen nu voor een stuk uh, uit de Barbier van Sevilla. En u gaat luisteren naar Carl Gioaccino, Rossini, Peter Matthei, Laurens Renes. En uh, zij worden begeleid door het Royal Stockholm Symphony Orchestra. Gaat u weer lekker genieten. La rana la rana e la oh, che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere, per un barbiere di qualità, di qualità. Ah, oh, la figura bella, bravissima, bravo! La rana, la rana, la rana, la tua la. dentissima bravo!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 Oide mestiere con la notte col cavaliere con la donnetta, la la la, la col cavaliere che nel piacere per un mare miere di qualità, di qualità. Tutto mi chiedono, tutto mi vogliono, Donne ragazzi, perché faccio la parrucca, presto la barba, con la sanguigna. Esto will get to the end of mi world, to mi end of the world, no the end of the world, to the figaro. figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro. to the end of the Figaro la, Figaro qua, Figaro là! Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Bronto brutissimo, sono come tu, sono i fantotum della città, della città, della città, della città, della città. Della città. Approfo figaro bravo bravissimo approfo figaro bravo bravissimo a te fortuna a te fortuna a te fortuna non accerà la la la la la la la la la la la la la la la la la la la a te fortuna a te fortuna a te fortuna non accerà soli sacco conterà sfida soli sacco conterà sfida Ja, de barbier van Sevilla. En ik weet niet hoe het met u is... maar ik moet toch stiekem altijd je... Tom ja, denken aan onze Doris... als ik die Figaro achter elkaar hoor. Kan er niks aan doen. Het zal helemaal niet horen, maar toch. Goed, um, wat dacht u van een walsje? Zet de stoelen aan de kant. Pak uw partner en ga gezellig mee walsen. Alhoewel, zo'n wals is het geloof ik nou ook weer niet. Um, van uh, Piotr uh, Tchaikovsky... Gaan we luisteren naar een wals uit het Zwanemeer. Alleen ik heb echt niet kunnen achterhalen wie het uitgevoerd heeft. Dus ja, ik uh, moet u helaas die informatie onthouden. Maar uh, ja, desalniettemin, we gaan er gewoon gezellig naar luisteren. Komt die het Zwanemeer. wat is dit, toch een prachtig stuk muziek. En uh, voor mij uh, zal ik u vertellen uh, extra speciaal... omdat uh, mijn jongste dochtertje, Lea... die heeft vroeger balletles gehad bij Conny Lodewijk hier in Zandvoort. En uh, Studio 118, meen ik. Ja. En uh, zij gaven iedere twee jaar een uh, voorstelling, een balletvoorstelling... destijds nog in de Haarlemse Stad Schouwburg. Nou, ik zal u vertellen, dit nummer uh, was dus het debuut voor mijn dochtertje... Zij was toen drie jaar en uh, echt waar, gaat echt wat door je heen hoor. Als op deze muziek je kleine meid van drie jaar op dat hele grote podium staat... in zo'n prachtige tutu. En uh, ja, dat was genieten. Dus dit, dit, uh, deze wals is voor mij extra speciaal. Maar ik, ik denk zeker te weten dat u ook wel ervan genoten heeft... Uh, zo hoop ik ook dat u houdt van de prachtige etudes van Frédéric Chopin. Want daar gaan we nu door naar luisteren. Uh, ik ga u laten horen opus nummer 10, nummer 3 in E-major, Tristessa. En het wordt gespeeld door uh, Boris Zarankin. Nou, zijn we toch weer helemaal tot rust gekomen, hè? Prachtig, die zoete, zoete pianoklanken. Ik ben al blij als ik uh, de flooienmars een beetje behoorlijk uitgeperst krijg. <laughs> uh, we gaan over uh, naar uh, Mas -Kanji. En uh, we gaan uh, luisteren naar het Filharmonisch uh, Orkest. En naar... Uh, Pietro oh nee, naar nou, ja Pietro Mas Mascagni en Angela Giorgio en um, eens even kijken wat had ik nog meer voor informatie erover. Nou, ik ben het heel even kwijt. Nou, laten we maar gewoon gaan luisteren. Jongens, jongens, jongens, wat een stem heeft die dame toch? Dat was dus Angela Giorgio. Fantastisch, echt bevel. Uh, um, goed, we gaan uh, verder met een. Uh, wat gaan we ook weer doen? Even kijken, wat heb ik hier staan? Ik ben een beetje de draad kwijt, geloof ik ineens. Oh ja, Paschebel pasche heb ik hier klaar staan: um, uh, Canon and Zik in D-major. Van Johan Pachebel. Uitgevoerd door het Sir Neville Mariners in the Fields. En uh, ja, nou ja, daar valt ook weer weinig over te zeggen. Het duurt een minuut of vijf. En daar gaan we ook weer even lekker van genieten. Prachtig stuk van Pachelbel. Um, voor drie violen. Helaas kan ik u niet vertellen... wie de violisten zijn. Het uh, staat er niet bij. En ik heb het ook niet kunnen vinden. Um, niet getreurd. Uh, we gaan door naar het uh, volgende nummer. Uh, dat is een uh, symfonie van iemand... die natuurlijk niet mag ontbreken aan het rijtje. Alhoewel zal ik dat nou wel doen... want die gaan we niet helemaal erop krijgen. Want ik zie dat we nog maar zeven minuten hebben... en dit stuk wat ik u wilde gaan laten horen... is um, elf minuten. En dat zou toch wel jammer zijn als we dat af moeten breken. Dus ik ga door met degene daarna. Dat is ook weer een, uh, een stuk uit Turandot, uit de opera. Het uh, derde act. Nessun Dormaal. Uh, gezongen door Tsubin Meta... Luciano Pavarotti, Piero De Palma... Uh, en het uh, gespeeld door het... Londen, een veelharmonisch orkest met Tom Krause. Gaat u genieten van een stukje zang. En dan kom ik u na het NOS Journaal weer tegen. Geniet ervan. We're <laughs>